Twee uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomassen. Jasper S., de man die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra... blijft in voorarrest. S. werd rond de middag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die besloot dat hij nog zeker 14 dagen blijft vastzitten in beperkingen. Ook de advocaat van Essi is aan het woord geweest, maar wat hij heeft gezegd is niet bekend. Hij kon na afloop niet veel zeggen, zegt verslaggever Ilan Sluis. We hebben natuurlijk al even gevraagd hoe is het met de verdachte. Hij zegt ja, dat laat zich raden. Uh, heel inhoudelijk kan hij daar ook niet op ingaan en ook op allerlei andere vragen als uh, of er nog van zijn kant zaken zijn gemeld, verzoeken zijn gedaan. Ook daarvan zegt hij van ja, daar kan ik gewoon nu op dit moment niks over zeggen, want de cliënt zit in beperkingen. Es is de afgelopen dagen verhoord. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend. Op dit moment werken twaalf rechercheurs aan de zaak. Ook wordt gekeken naar de geestesgesteldheid van de verdachten. De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen die een flitspaal wilden opblazen veroordeeld tot celstraffen van 2,5 en 2 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had 3,5 en 3 jaar geëist. De twee hadden in oktober vorig jaar een vuurwerkbom vastgemaakt aan een flitspaal langs een weg in voorschoten. Toen de explosieve opruimingsdienst de bom demonteerde, ontplofte die. Een medewerker van de EOD verloor daarbij zijn hand. Twee anderen raakten licht gewond. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak zei een van de verdachten... dat hij een hekel aan flitspalen had. Beide verdachten zeggen dat ze spijt hebben van hun daad. Premier Rutte verwacht een flinke strijd in Brussel... over de Europese meerjarenbegroting. Hij zegt dat hij zich zal inzetten voor een moderne, sobere Europese begroting. Alle regeringsleiders verwachten taaie besprekingen. In Brussel wordt er rekening mee gehouden... dat de Eurotop zaterdag zonder resultaat eindigt... en dat het overleg volgend jaar wordt voortgezet... Tegenover elkaar staan de lidstaten die minder of juist meer aan Europa willen uitgeven. De Britse premier Cameron wil dat er wordt gesnoeid in de begroting, net als premier Rutte. De Britten dreigen al met een veto. Rutte vergelijkt dat met het op tafel leggen van een geladen pistool. Volgens hem zet je de onderhandelingen dan zo onder druk dat er niets meer uitkomt. Premier Rutte. Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. En als je dat op tafel legt, dan uh, zet je de onderhandelingen onder zo'n druk... dat er ook niks meer uitkomt. U dus... oh, je heeft een geladen pistool op zak? Ik heb bij alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij me. In de, gaat... meest, in de meest figuurlijke zin hecht ik eraan toe te voegen. De nationale politie begint sowieso op 1 januari 2013... ondanks bezwaren van de bonden. Minister Opstelten zei in de Tweede Kamer dat hij vaststelt wat, hij vaststelt wat er gebeurt... en dat de bonden alleen maar advies geven... Vorige week braken de politiebonden het overleg met Opstelte over de vorming van de nationale politie af. Ze zeggen dat eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen en agenten er in salaris op achteruit kunnen gaan. Terwijl was toegezegd dat dat niet zou gebeuren. Opstelte spreekt tegen dat agenten salaris moeten inleveren en hoopt dat het CAO-overleg snel verder gaat. Het weer vrij zonnig en droog bij een graad of 9. Vanavond vooral in de kustgebieden, tijdelijk een harde wind. Morgen mogen bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. En het wordt dan opnieuw 9 graden. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens Ster-reclameblokken direct op je tablet.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 Do you believe it could be legal for a pilot to land a plane... after being awake for more than 22 hours? Ja, Evert van Zwol van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Kunt u die vraag beantwoorden? Krijgt een piloot een vliegtuig mee als hij al 22 uur wakker is? Ja, als het aan de, aan de Europese Commissie ligt wel over niet al te lange tijd. Maar nu nog niet? Dat kan nu ook al. Ja hoor, maar we hebben, we hebben wetgeving nodig. En daar heeft men van gezegd, van, dan we komen nu echt met goede, op wetenschap gebaseerde wetgeving. En dat blijkt in de praktijk zwaar tegen te vallen. Oké, okay, nou goed. We gaan zo met u praten over een groot onderzoek... waar het blijkt dat piloten verontrustend vaak in slaap vallen als ze achter de stuurknuppel zitten. Ja, mannen worden in het theater achtergesteld. En uh, om daar iets aan te doen presenteerde cabaretier Howard Kompo... gisteren zijn nieuwe theatershow. Lulverhalen heet hij. Howard, welkom. Dank je. Doen heel veel uh, bekende Nederlandse mannen mee aan jouw show ook. Uh, yes. Allemaal gastrollen hebben die. Was het moeilijk om ze zover te krijgen? Bij sommigen moest je wel overtuigen, anderen waren weer heel enthousiast. Die hebben mij half gestokt. <laughs> <Of> <laughs> Jij wilde als je... ze helemaal niet. <laughs> of, of, of ze alsjeblieft mee mochten doen. Nee, het is, uh, het is heel organisch gegaan. Eigenlijk in de afgelopen anderhalf jaar is deze lijst deelnemers tot stand gekomen. Maandag is het precies 50 jaar geleden dat Mies Bouwman met de tv-actie Het Oop Open Het Dorp, moet ik zeggen, televisiegeschiedenis schreef. Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten, bestaat nog steeds. We gaan erover praten met Mies, Mies Bouwman en Rob Hoogma. Meneer Hoogma, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent de bestuurder van de zorginstelling waar het dorp onder valt. Mm -hmm. Heeft u het gevo gevoel dat het dorp nog steeds een beetje van heel Nederland is? Jazeker, heel zeker. Ja. Dat merken we alle kanten. Uh, dat zie je nu ook al, nu jullie ons uh, contacten hè, zeggen van kom praten. Ja, dat is een bewijs daarvan, zegt u. Ja. De mensen van het Openbaar Ministerie doen namens ons allemaal hun best... om criminelen achter de tradies te krijgen. Fotograaf Cornelie de Jong kreeg de unieke kans om het werk op de voet te volgen. De Cornelie, deze week kwam het nieuws dat de moordenaar van Marianne Vaatstra... waarschijnlijk is gevonden. Had je toen geen spijt van dat jij alweer klaar bent met je opdracht? Dat heb ik elke keer als er een mooi verhaal op de, in de media verschijnt. Dan denk ik, oh, daar had ik bij willen zijn. Maar ja. mocht, je, mocht je bij alles zijn waar je bij wilde zijn... Ja. Ja. Geen, geen restricties. Nee. Wilt u uw mening kwijt? Ga dan naar onze website, dit is de dag nu, of reageer via Twitter met de hashtag DIDD. Maandag is het 50 jaar geleden dat Mies Bouwman met de legendarische televisiemarathon open het dorp miljoenen inzamelde voor het dorp. Een plek in Arnhem waar mensen met een handicap zelfstandig kunnen wonen. En nu een halve eeuw later wonen er nog steeds zo'n 250 mensen in het dorp. Op Hoogma, u bent uh, op dit moment uh, de bestuurder van de zorginstelling waar het dorp onder valt. Gaat u dat groot vieren? Nou, we gaan het vieren. En uh, dat doen we in een week met een, uh, met een symposium. Met een, inderdaad een groot feest voor alle bewoners, maar nog veel andere activiteiten in die week. Ja, en u werkt dus bij, in het dorp, met het dorp. Waarom is het een bijzondere plaats? Nou, dat, uh, dat werd net mij ook al gevraagd. Het is natuurlijk een bijzondere plaats, want het is ooit een keer gestart... met die grote actie van Mies Bouwman en uh, Dr. Klapwijk. Uh -huh. En dat is niemand vergeten. Nee, mij en nog keer... steeds niet dus? Nog steeds niet. We hebben een keer een onderzoek gedaan, uh, alweer een tijdje terug... naar de naamsbekendheid van het dorp. En daaruit blijkt dat nog steeds 70% van de Nederlandse bevolking meer een waren wat oudere mensen eh, het dorp nog steeds kennen. Ja, dus laten we even luisteren naar een fragment van die marathon-uitzending... gepresenteerd door Mies Bouwman, 23 uur achter elkaar. En ze haalden bij de kijkers en luisteraars meer dan 16 miljoen gulden op. Deze radio- en tv-actie van de AVRO, ten bate van die lichamelijk gehandicapten... voor wie geen revalidatie meer mogelijk is, werd geleid door Mies Bouwman. We halen duizend gulden in Emmers van de motorenfabriek uit Friesland. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van goede gevers die hele 24 uur lang naar het draaigebouw. 422 ,70 gulden 70 van het ministerie van Waterstaat. Onder de vele artiesten die de actie hun steun gaven, was ook Wim Kan die in het laatste uur van deze marathon op vrijmoedige wijze bij vier groot industriëlen nog eens 100.000 gulden lospraatte. Hallo. Ja, hallo. U spreekt met Reesman. Met wie zegt u meneer Reesman? Spreek ik met u alleen? Ja. Ja. ja, u altijd met uw tweeën, ben. vind ik zo leuk. Of wacht u op tweede net om met u tweeën te zijn? Ja. Ja. En hoeveel had u ongeveer gedacht? Nou, wil u ons dan ook maar noteren voor 25.000 gulden, meneer. ook 25.000 gulden, dat is mooi. Met ovationeel applaus huldigde de volle zaal een jonge vrouw... ...die zich met heel haar persoon had ingezet voor de gehandicapte medemens... ...en wie er oproep door het Nederlandse volk in 24 uur tijd beantwoord werd... ...met de ongelofelijke som van 12 miljoen gulden. Ja, Howard Komp, hoe had jij meegedaan als het nu was geweest? Ja, absoluut. Dan had je ook aan de telefoon gezeten. Zeker weten. Ja. Aan tafel niemand die het mee heeft gemaakt, bewust hè? Klopt. Niemand <laughs> ja, boven ja. de 50. Meneer, uh, meneer Hoogma, was, was u al in de leeftijd dat u het meemaakt? Ja hoor, ik was al in de leeftijd, ja. En, dus, en kon, we hebben het bij de buren kunnen zien, ja. En herinnert u het zich nog? Beetje, beetje. Ik heb zo vaak de beelden gezien. Van toen dat ik niet meer weet wat ik herinner en wat ik van daarna ken. Nee, nou, degene die het allemaal presenteerde was Pies, Mies Bouwman. Goedemiddag, mevrouw Bouwman. Hallo. U heeft het vast eerder teruggehoord, maar hoe is dat om u zelf zo te horen? Uh, nou, een hogere stem, hè? Ja, inderdaad, ja. ja. Zo met, jong, hè? Met de ouderdom zakt hij wat. Ja. En is het nog iets waar u dagelijks aan denkt? Nee hoor. Nee? nee. nee. <laughs> nee. Hey, jammer. Nee. Ja, zeg kom op, het is, uh, 50 jaar geleden. Nee, maar ik. Uh, zoals in deze periode dan, uh, dan komt het wel allemaal weer erg naar voren hoor. Ja, zeker als u. bent ook betrokken bij, die, bij de, de, de feestelijkheden hè, volgende week daar. Ja, ja. Um, Hoe kan het nou dat het destijds zo'n succes werd? Hoe uh, heeft, heeft u daar een verklaring voor? Nou, nauwelijks. <laughs> het, het is ons overkomen, zeg ik altijd maar. We hebben ons erin gestort met maar een paar mensen. Wat trouwens een uitstekend uitgangspunt is voor welk programma dan ook. Met een paar mensen. En uh, uh, ja, toen, toen zijn we begonnen onder de bezielende leiding... dat moet ik elke keer er weer bij zeggen, van uh, dokter Klapwijk. Want zijn idee was het. En dat heeft hij uh, zo voortreffelijk verwoord En ons daar in dat plan zo voortreffelijk en, en charismatisch meegesleurd... dat uh, ja, we, we konden niet anders... Nee. En uh, ja, dat was wel een draaiboek, maar dat, dat is na een paar uur al verscheurd. Want iedereen kwam gewoon en iedereen deed het voor niks, hè. En Alles en iedereen deed het voor niks. Dat wil ik dan wel eventjes ja. onderstrepen. En wanneer tijdens de uitzending begon u te denken... dit is wel heel bijzonder wat we hier aan het doen, hè? Nou, he? dat weet ik echt niet meer, hoor. Nee? Nee, je moet me dat soort gekke vragen nou, ja. stellen. het <laughs> kan toch zijn dat u na een half uur al dacht... nou, dit gaat helemaal... Uh, nee, er was helemaal geen tijd om na te denken. Je, je, je deed gewoon, althans, ik deed gewoon... En, en de mensen om me heen, die, uh, die deden ook maar uh, uh, wat er op hun afkwam. Want het was niet meer, niet meer te bevatten. Ik bedoel, er kwamen zo verschrikkelijk veel mensen op ons af. En er kwam zo verschrikkelijk veel geld binnen. En er was zo'n ontzettend enthousiasme. Dat, uh, ja, dat, dat is gewoon niet na te vertellen. Nee. Mensen vragen me wel eens, hoe was het? Ik zei, jongens, uh, geloof nou maar, enorm, fantastisch, geweldig. Maar uh, details kan ik je niet geven. Nou, details kan ik wel geven, maar... maar hoe en wat en waarom? Dat, dat, dat is niet uit te leggen. Nee, u heeft het gewoon als in een roes gedaan eigenlijk, als ik u zo beluister. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Op, uh, levend op witte druiven. Oh ja, niks sterkers. Ja. Nee, niks. Alleen maar witte druiven. Die had dokter Klapwijk bij zich in een grote passie. En uh, ik zou alle fietsers, alle beroepsfietsers willen aanraden uh, dat te nemen in plaats van... In plaats van uh, EPO. Oh, Oké. Okay. Oh, ja, <laughs> witte druiven. Dat Goed. is het. Mag ik vragen, Howard, ja? vragen hoeveel jullie van tevoren van plan waren op te halen? Hadden jullie een soort lichtbedrag? Ja. Ja, dat, dat, dat weet ik nog goed. Als we 4 miljoen... Nou ja, dat was een te gek bedrag. Maar als we dat bij elkaar konden krijgen... dan zou de regering daar 4 miljoen bij leggen. En dan kon de bouw beginnen. Hm, maar het werd 12. Ja, en dat werd dus later eh, bijna 24 ja, ja, kan je nagaan. Ja. Nou, dat dorp dat is er dus gekomen. En 50 jaar later, nu dus, wonen er nog altijd zo'n 250 mensen. Onze prachtig, hè? Onze verslaggever Maarten Hag Ma ha ha ging vanmorgen naar het dorp toe... met een foto van u, mevrouw Bouwman. Oh? Om te kijken hoe goed de bewoners u nog kennen. Nou, <lacht> geval, het zal tegenvallen, denk ik. ontwaakt. En het ligt er lieflijk bij op deze prachtige herfstmorgen in het zonnetje. En het is hier gekomen en gaan van allerlei verschillende scootmobielen... Elektrische rolstoelen en dergelijke meer. Goedemorgen. U zit in een, een prachtige elektrische rolstoel. U woont hier ook in het dorp. Ja. U zit lekker achterover. Heerlijk. Dat is mijn optimale houding. Ja. Want ik heb spasmen, stijve spieren. Kent u deze mevrouw? Ja, Miss Bouwman. Ja. Die heeft de actie van open het dorp gehouden. Wat betekent het voor u? Nou, eigen plek. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja. U rijdt hier ook gewoon vrolijk alleen rond. Ja. U kunt zelfstandig functioneren hier. Ja. ja, het is allemaal gelijk loes. En er komt weer een scootmobiel aan. Kent u deze mevrouw? Uh, ik denk dat het is, uh, hoe heet die? Die, die, die uh, Baume. Baume. Mies Bouwman? Bouwman. Mies Bouwman, heel ja. goed. Hij heeft uh, deze plaats geopend. Hier is alles plat. Ik kan ook bij Klimmendaal uh, fysiotherapie. Dus hier gewoon om de hoek? Ja, om de hoek. Goedemorgen. Kent u deze mevrouw nog? Ja, dat is uh, Mies Bouwman. U gaat gelijk lachen. ja. Ze is een uh, goede vrouw. Ze heeft hart voor de zaak. En ze heeft alles op alles gezet dat het dorp hier uh, ontstaan is. En daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Alles is hier dichterbij. Uh, we hebben hier een winkeltje. Is het hier gewoon uh, uniek? Uh, centraal in het bos, alles. Dat is gewoon een unieke locatie, dat hier. Hier een mevrouw in de scoopmobiel en een arm in de Mitella. Goedemorgen. En Mies Bouwman. Ja, dat wou ik dit vragen. Wie is dit, Mies Bouwman? Ja, man. hier. Ah, ik vind het een fantastische vrouw. Hoe dat ze die 24 hier volgehouden en hoe dat zij alles bij elkaar gesproken heeft. Want hoe lang woont u hier al? 35 jaar. Ah, kijk, u bent een oud-gediende. U heeft de arm in de metella. Ja, want ik ben gisteren gevallen. Ach, wat vervelend. Dan moet ik wel mee eten, van hier. Met een groep? Ja. Maar dat is hier dan ook? Ja, dat is er ook. Alleen ze moeten het lekkerder maken. Versterkte <lacht> <lacht> ja. met de arm. Ja, dat uh, hij blijft wel aanhalen. Jo! <lacht> nou, mevrouw Bouwman, ze kennen u nog wel. Ja, lief, hè? ja. Hoe is dat om dat te horen? Nou, dat is ont ontzettend aardig en, en, en aandoenlijk en, en warm. En uh, ik verheug me erg op maandag... om daar weer wat oude vrienden tegen te komen... en, en de laatste nieuwtjes te horen. En uh, ja, er is dan een officieel gedeelte bij. Ook, ook leuk hoor. Maar, maar het contact met de bewoners, daar verhoog ik me vooral op. Ja, daar gaat het u vooral om. Meneer Hoogma, destijds ontstond dat dorp met een, met een nieuwe visie... Hè, voor hoe gehandicapten zouden kunnen leven bij elkaar. Met alle voorzieningen bij elkaar. Uh, dokter Ari Klapwijk werd al genoemd, die was de initiator. Is dat een visie waar nog steeds mee gewerkt wordt? De visie van Klapwijk is uh, nog steeds zeer actueel. Um, en alles bij elkaar... Um, dat had een andere gedachte dan wat u misschien naar voren brengt. De gedachte was dus namelijk om het een levendige wijk te maken. En dat is ook gebeurd toen de tijd. Ja. Maar is er niks veranderd in die 50 jaar? In het ja, denken een... over hoe gehandicapten in de samenleving kunnen functioneren? Jawel, er is wel veel veranderd. Maar de gedachte van Arie Klapwijk ging de tijd al ver vooruit. Want wat Arie Klapwijk uh, wilde, en dat is nog wat wij nog steeds willen... het gaat erom dat mensen zelfstandig hun eigen leven kunnen leiden op een manier dat ze, zoals zij dat willen, zoals wij, zoals iedereen dat eigenlijk wilde. Uh -huh. En die gedachte die is nog steeds zeer levend. Ja, maar wat is er wel veranderd in die 50 jaar? Nou ja, uh, 50 jaar geleden uh, uh, waren er nog geen aangepaste huizen in de, in, de, in de rest van Nederland. Dat is natuurlijk nu wel veel meer aan de orde. Vijftig uh, jaar geleden was er ook geen internet. Dat is er tegenwoordig ook. Dus de tijd uh, schrijft voort en de behuizing. Als je kijkt naar de woningen op het dorp, die zijn qua qua uitrusting, wat er allemaal aan uh, techniek en mogelijkheden in zit... om je eigen leven te kunnen leiden. De huizen zelf zijn natuurlijk uh, achterhaald... zoals de vele woonwijken in Nederland die in die tijd gebouwd zijn... ook gerenoveerd moeten worden. Ja, Dus daar moet wel wat aan veranderen om het weer een beetje van deze tijd te maken. zegt ja, u. Ja, ja. Zo, ja. Niet alle inwoners uh, die zijn blij met de plannen om, uh, om het dorp open te breken... en een plek te maken waar ook mensen zonder handicap kunnen gaan wonen. Want dat is ook wat de bedoeling is. Dat merkte verslaggever Maarten Hag vanochtend. Aan de ene kant zeg ik ja, en aan de andere kant vind ik het jammer. Want als het een gewoon woonwijk wordt, wordt het toch nog wel behoorlijk hard gereden. En dat zijn mensen ja, die rijden in scootmobielen, rolstoelen. Want u rijdt hier ook rond in de scootmobiel, ja. hier heeft u daar alle ruimte voor? Ja, ja hier voel je je veilig. Je kent het hele dorp, je weet wat je hier op de paden kunt. Ik denk dat sommige mensen er wel moeite mee zullen hebben als straks de boel open gaat worden. Die zullen er toch wel angstige momenten mee hebben. Dat vind ik wel jammer. Ja, meneer Hoogma, kunt u die zorgen wegnemen? Want het is dus ja, de bedoeling dat er ook uh, uh, dat gehandicapten en niet-gehandicapten door elkaar gaan wonen. Hè? Ja, net zoals iedereen wil wonen, willen mensen met een handicap natuurlijk ook. Dus sommigen gaan in, willen graag in een hofje wonen, sommigen willen alleen wonen. Um, dat, uh, en sommigen willen in een buurtje wonen waar wat meer drukte is. Dat gaan we allemaal uh, uh, creëren daar, maken daar. En we hebben het samen met de bewoners ook ontworpen. Samen met bewoners, met, met kunstenaars, met filosofen, hebben we juist een... Uh, een uh, het is wel jammer dat die meneer die u net uh, liet horen dat misschien niet weet. Uh, maar we hebben uh, het zo gemaakt dat het alles is uh, juist gericht uh, uh, via fietspaden en voetpaden. En er is maar één grote hoofdlijn waar het snelverkeer kan komen. Ja, oké, okay, dus daar hoeft die meneer zich geen zorgen nee, over te maken. Mevrouw Bouwman, het is natuurlijk onvermijdelijk, maar het verandert wel het dorp waar u ooit uh, actie voor voerde. Wordt natuurlijk ook weer anders. Is, doet u dat geen verdriet? Nee hoor, nee? helemaal niet. Ik vind het broodnodig, want de wensen van mensen die, die, die zijn ook veranderd. Ik bedoel, er is er zoveel mogelijk op het ogenblik. En uh, de heer Hoogma zei het net al over de, de techniek die verandert. En uh, ja, uh, waarom uh, overal wel en daar niet... Dus ik, eh, ik vind het een eh, prachtig initiatief. En eh, ik ben alleen maar blij voor de mensen dat ze wat ruimer wonen. Dat ze nog eh, wat meer tussen de andere mensen terechtkomen. Eh, nee, ik, ik, ik, ik sta er helemaal achter. Ja. U bent van grote betekenis geweest voor het dorp, mevrouw Bouwman. Is het dorp ook van grote betekenis geweest voor uw loopbaan? Ja, kijk, dat weet ik dan ook niet. Want ik was nooit zo met mijn loopbaan bezig. Ja, dat klinkt dan misschien raar, ja. maar het, het is echt zo. Ik, uh, het, het is me overkomen, zeg ik altijd. Alles wat, wat werk betreft is mij overkomen. Ik ben er nooit achterheen gegaan. Ze hebben me gevraagd. En ik heb het gedaan. En ik moet je zeggen, want dat, dat, dat realiseren de mensen zich waarschijnlijk niet. Maar 50 jaar geleden was een, een gehandicapte, heette nog een invalide. En die zag je nauwelijks. En als je ze zag, vond je het maar heel eigenaardig. Sommige mensen vonden het eng. Uh, ouders hielden hun uh, gehandicapte kinderen binnen. Uh, het was een totaal andere tijd. En nu kan je je dat niet meer voorstellen. En als wij daar nou een, een steentje aan hebben bijgedragen... ook door die lange uitzending, dan ben ik heel tevreden. Heel tevreden. En zou u nog te porren zijn als er weer geld nodig zou zijn voor het dorp... <lacht> om nog weer eens even op de buis uh, te verschijnen? Of, uh... Nou, kijk, dat is precies wat ik zeg. Ik plan nooit. Nee. Ik zie wel wat er op me afkomt. Maar... Ah, nou, en dan, dan, weet dan ik bekijk het wel. ik het ik weer. weer nee. he? ja, goed. Hartelijk oh? dank, mevrouw Bouwman, dat u ja, ons even okay. te woord wilde staan. Oké. Okay.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 See the red taillights wave goodbye. But we'll grow old together. We'll grow old together. And yeah, this love will never, this soul love will never die. Morning comes, sometimes with we'll a smile, sometimes with we'll a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 Dissel Love van Lior. En bij ons aan tafel Evert van Zwol... van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers... cabaretier Howard Komproe. fotografen Cornelie de Jong... en Rob Hoogma van Het Dorp... waarvoor Mies Bouwman precies 50 jaar geleden... de eerste grote televisieactie hield. Evert van Zwol, piloten vallen vaak in slaap tijdens vluchten. Stond in de krant. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat geldt uh, eigenlijk door heel Europa. We hebben in Nederland uh, bij onze leden ook een uh, groot onderzoek uh, daarnaar uh, gedaan... En uh, daar zien we het ook. Want je en, weet het wel als je slaap valt. Ja, uh, vergelijk het uh, met wat denk ik iedereen die bijvoorbeeld de auto rijdt midden in de nacht ook wel eens heeft gehad. Even dat wegknikkerbollen en, uh, en even denk hé, hey, volgens mij was ik even, even weg. Ja, dat, dat hoort wel een heel klein beetje bij het vak. Een, een lange nacht uh, erdoorheen. Hier schrikken wij heel erg van het nieuws dat het gebeurt. En u zegt <lacht> het hoort ja, bij het vak. Ja, ik denk dat je dat nooit helemaal uit kan bannen. Ik denk dat dat, dat de eerlijkheid gebiedt uh, om, uh, om dat te zeggen... Je moet er natuurlijk wel zoveel mogelijk uitbannen. Maar een, een 100% veiligheidsniveau wat dat betreft is niet, is niet te halen. Speelt het vooral op lange vluchten of ook op korte vluchten? Het kan op allebei spelen. Ah, nee, als, ja. als iemand naar Parijs vliegt, dan kan hij toch gewoon wakker blijven? Ja, maar het, het probleem als iemand softwares heel vroeg naar Parijs gaat, gaat vliegen en uh, die bijvoorbeeld uh, de dag ervoor ook uh, gewerkt heeft... en, en die dan op een, voor hem op een hele gekke tijd zou moeten slapen... verplicht uh, s middags slapen of uh, in de vroege avond slapen. Pilletje erin? Daar hebben heel veel mensen moeite mee. Ja, dat pilletje erin, dat is nou juist wat weer, uh, wat weer niet mag uh, natuurlijk. Waarom niet? Uh, omdat je uh, zoveel uur voordat je gaat, uh, gaat vliegen... Niet, niet, dat dat niet dat soort slaappilletjes mag Maar, maar uh, mag je, zit, je zit toch altijd met z'n tweeën? Ja, je zit altijd met dus, z'n tweeën. Val je ook wel eens met z'n tweeën in slaap dan? Of, of, of is dat een beetje nou, om en dat, om? Dat is wat zeldzamer, maar dat is, een, dat is wat mij betreft... een van de van de nog meer schrikbarende conclusies... is dat ook dat regelmatig voorkomt. Uh, en dan heb je het wel echt een factor laag, hoor. Ik, uh, ik zal u en de, en de luisteraars niet vermoeien met allerlei percentages... maar dat is een wat flink kleiner percentage. Maar zeg het maar gewoon hoor, wij schrikken daar wel van. Maar nou, we willen het ook wel. wel graag weten. In Nederland hebben we dat aan onze leden gevraagd... en die hebben dat in de afgelopen zes maanden... Uh, in, op het moment dat wij dat vroegen... is dat in ongeveer in een, een, een, ik 6% van de gevallen is dat voorgekomen. Dat ze tegelijkertijd in slaap Dat je wakker wordt uh, en dat je naast je kijkt... en dat je ziet dat je collega het ook moeilijk heeft. Zoals eentje zeggen. dan? Of even knikken, bold. En wat is het percentage van die in, in, in je eentje heb je net een, een percentage wat, wat boven de twintig uitkomt. Dat oh. je dat, dat, en dat merkt, dat, dat merkt de copiloot dan niet? Dat merkt de copiloot of de gezagvoerder. Normaal gesproken natuurlijk wel. Ja. En sterker nog. Uh, wat ik net zei, en ik zal dat nu even natuurlijk ook even uitleggen nuanceren. Het hoort een beetje bij het vak. Als jij s'avonds laat uit New York vertrekt, dan is jouw lichaam op dat moment al helemaal toe om te gaan slapen. Je weet dat je dan uh, zeven of acht uur naar Amsterdam uh, moet, uh, moet gaan vliegen, in mijn geval dan. En dan weet je dat je gewoon het ergens tijdens die vlucht moeilijk gaat krijgen. Want dan heb je niet eens middags even geslapen. Dan heb je als het goed is middags wel even geslapen, twee, drie uh, uurtjes. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Het is niet iedereen gegeven nee. om in zijn bed te gaan liggen en zeggen slaap en dat je dan weg nee. bent. Nee. Uh, maar wat ik, wat ik daarover zei het hoort bij het vak. En je stelt je daarop in. Je praat daarover met elkaar, hè, met je collega in de cockpit op dat moment. En sterker nog, er is ook een, een kleine procedure dat je zegt, nou, ik heb het nu even zo zwaar. Uh, hoe voel jij je? Nou, ik voel me prima, zegt je collega dan. Dan doe ik nu eventjes de stoel achterover en ga ik even tien minuten de ogen dicht doen. Uh, NASA een NASA-nepje, Een powernap, een NASA-nep. Uh, NASA heeft daar heel veel onderzoek uh, naar gedaan. En dan kun je daarna weer ontzettend uh, uh, goed er tegen. Maar dat moet wel gecontroleerd zijn. En dat moet ook... En het liefst niet tegelijkertijd, nee? Uh, nee, uiteraard niet uh, tegelijkertijd. Niet, uh, en daarom is het natuurlijk ook zo belangrijk... dat je daar ook even het cabinepersoneel en dergelijke bij, uh, bij inschakelt. Dus dat soort dingen, dat, dat kan wel. En, en dus het hoort bij het vak. Maar wat nou het, het probleem aan het worden is... de druk wordt opgevoerd. Uh, het gaat, zoals u allemaal weet... niet zo heel erg best met heel veel luchtvaartmaatschappijen. Het kost geld om een extra vlieger in de cockpit te zitten... om, om elkaar af te kunnen wisselen. Nou, laten we dan een andere vraag bespreken. Is het erg dat we af en toe in slaap ja. vallen? Nou, zolang het heel goed gecontroleerd uh, gaat, zoals ik het net zei... Is het, hoeft het niet per se erg te Want zijn. Want we kennen allemaal de automatische piloot. Ja, de automatische piloot is een prachtig hulpmiddel. Uh, mensen zijn per, uh, per definitie en van nature heel slecht in het heel lang naar een uh, systeem kijken wat ze alleen maar in de gaten moeten houden dat is heel vermoeiend en dan word je moe van en daar val je van in slaap maar het begint eigenlijk vooral kritisch te worden tegen de tijd dat we dan wel in Amsterdam komen of op de bestemming Met aankomen landen. en dat je dan vervolgens moet gaan landen dan, wordt, hè, dan neemt werkdruk, uh, de werkdruk voor toe de wekker zetten <laughs> ja, het zou prachtig zijn je op moment het moment dat je ja, ja. ja maar even Howard jij zit wel eens in de vliegtuig denk ik ja. uh, vind je dit een verontrustend verhaal nee ik vind het niet meteen een verontrustend verhaal mm. want ik denk dat uh, wat, wat meneer zegt dat hoort bij het werk... Ik heb, ik heb nou niet het idee van, oké, okay, uh, volgende keer als ik ga vliegen... dan moet ik dan moet de, deur, de piloot uh, wakker houden. Even op de deur kloppen van, hallo, even <laughs> wakker? Lekker kom... tien minuten voordat de landing begint, is dat raar? Nee, want dan, uh, als je dan uh, aan het slapen bent... dan ben je echt uh, lekker uh, groggy, uh, zoals je dat noemt. En dan een ja, dan uh, dan uh, half uur ervoor of zo, weet ik veel. Dan ben je er niet bij. Nee, het vliegtuig is natuurlijk ook gemaakt en ontworpen... om door twee vliegers bestuurd te worden. Hè. Eén iemand uh, die, die bedient de automatische piloot... want die doet het natuurlijk niet helemaal vanzelf. En de andere is bezig met dingen als communicatie en, uh, en andere dingen. Dus je moet er wel met z'n tweeën bij zijn. En natuurlijk kun je tijdens de vlucht even naar het toilet of natuurlijk kun je even, wat ik net zei, even die hele korte nep doen op het moment dat het heel rustig is. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk geen structurele oplossing voor vermoeidheid. Nee. Wat is er wel de oplossing? De, de oplossing zit er uh, voor een heel belangrijk deel in dat de wetgeving, zeg maar het veiligheidsvangnet onder de hele vliegenoperatie, dat die goed is. Dat je daar dus maximaal afspreekt van hoe lang mag je achter elkaar werken? En wat zou dan goed zijn? Of hoeveel, hè, of hoeveel rust moet je hebben? Uh, nou, een van de, van de grote kritiekpunten die wij hebben op de, op de wetgeving die er nu vanuit Brussel op ons af dreigt te komen... is dat men die maximale werktijd in de nacht veel te lang maakt. Uh, we hebben gezegd, van laten we nou niet dat wel eens niet eens doen tegen zeg maar even de pilotenvakbonden... En, uh, en de luchtvaartindustrie van wat uh, wel of niet goed is. We vragen dat aan wetenschappers die daar verstand van hebben. En wat zeggen die? En die zeggen, met tien uur onafgebroken werktijd in de nacht is het meer dan genoeg geweest. Hm. Maar dan is de nacht ook weer voorbij. Dan is de nacht er weer bijna voorbij. <laughs> ja. maar, maar ondertussen zegt men in Brussel, nee, elf uur, twaalf uur, soms wel twaalf en een half Waarom uur. Waarom zegt Brussel dat? Uh, wat onder... is het belang van Brussel? Uh, Brussel laat, uh, vrees ik, op dit punt zijn oor te veel te luisteren naar uh, de luchtvaartindustrie. Hey. Ja, ja. Even, even een beetje een wantrouwende vraag van mijn kant. Maakt, dikt u het niet ook een beetje aan de ernst... om te zorgen dat u voor elkaar krijgt in Brussel... wat u voor elkaar wilt krijgen? Uh, nee, zeg oh. ik dan uiteraard. <laughs> ja, <laughs> dat begrijp <Nee>. ik. <laughs> er, er zijn twee dingen. Ik heb dat over dat, dat die wet, dat is het veiligheidsvangnet... wat onder elke uh, vliegoperatie zou moeten zitten. En die dan, wet die zit eraan te komen? Uh, die komt er straks aan. Maar daarnaast hebben wij bijvoorbeeld in mijn geval... als KLM vliegen of Martinair Transavia vliegers in Nederland. We hebben een CAO waarin we nog wat, wat extra's zetten. Dan maken we het wat extra mooi. Laten we dat vooral ook in dat cao-overleg met elkaar doen. Maar die wet die voor iedereen geldt... is dus ook voor maatschappijen die niet met een cao vliegen. Uh, bij de low-cost maatschappijen is dat schering en inslag. Die vliegen gewoon met die wetgeving in de hand... maken elke dag daar de, de roosters op. En daarom moet die wet gewoon, uh, gewoon goed ja. zijn. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. Bent u zelf wel eens in slaap gevallen? Ik ben zelf ook wel eens in slaap gevallen. Wanneer was het voor het laatst? Nou, ik vlieg de laatste jaren wat minder omdat ik deze, deze functie ernaast doe. Dus het, het, op een van de gekke manieren lukt het me nu redelijk... om van A naar B te komen zonder weg te knikkenbollen. Maar het is mij in mijn 22 jaar kader al een aantal keren overkomen... dat ik hè, en dan heb ik het meestal wel even tegen de collega verteld. hoor. Oh ja, 20% van de gevallen gebeurt het. Het is niet zo erg, want meestal gaat het goed. En de politiek moet er wat aan doen. De politiek moet er zeker wat aan doen. En daar zijn we ook mee bezig. Wij gaan een powernapje doen. Ja, dat doen we tijdens het nieuws. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we dan vervolgens weer verder... met cabaretier Howard Komproek. Na de vagina monologen vindt hij het de hoogste tijd voor een mannelijke tegenhanger. Lulverhalen. Nu eerst het nieuws van half drie, dat wordt gelezen door Lieselop Thomas. Radio 1, het NOS Journaal. De vier cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen zijn voorlopig geschorst door de inspectie voor de gezondheidszorg. Het aantal sterfgevallen op de cardiologieafdeling was ongewoon hoog en dat kwam doordat de cardiologen verkeerde diagnoses hadden gesteld. Inspectie sloot de cardiologieafdeling daarom twee weken geleden al. Het ziekenhuis sloot daarna ook de polykliniek. De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen die een flitspaal wilden opblazen veroordeeld tot celstraffen van 2,5 en 2 jaar. Twee hadden in oktober vorig jaar een vuurwerkbom vastgemaakt aan een flitspaal langs de weg van Voorschoten naar Leiden. Toen de explosieve opruimingsdienst de bom demonteerde ontplofte die, een medewerker van de EOD verloor daarbij zijn hand. En astronaut André Kuipers krijgt in januari een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Kuipers krijgt het onder meer omdat hij de wetenschap... voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt. De UvA schrijft dat Kuipers in zijn werk... verschillende wetenschappelijke disciplines... met succes bij elkaar heeft gebracht. Als medicus en astronaut voerde hij experimenten en projecten uit... op het gebied van wetenschap, technologie en educatie. En dat is nieuws op dit moment. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 Europoort richting Rotterdam voor knopend vaanplein 4 kilometer. Door een gestroomde vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de A28 Utrecht richting Amersfoort voor de Afrit Den Dolder 3 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten cabaretier Howard Comprou, fotograaf Cornelie de Jong. Zij volgden mensen van het Openbaar Ministerie bij hun werk en dat levert een bijzonder inkijkje op. Evert van Zwol van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. En Rob Hoogma van het dorp, waarvoor Mies Bouwman precies 50 jaar geleden een grote televisieactie voerde. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DDD. U kunt ook onze website bezoeken, ditisdedag.nu. Welkom, jij presenteerde gisteren je nieuwe theatervoorstelling, lulverhalen. En we kennen je van je cabaretshows waarin muziek en grappen over je eigen Surinaamse route en je eigen leven, dat je die niet uit de weg gaat. 100% controle, de hele tijd wordt alles gecheckt, want ze willen het gewoon niet. Dat gelul met drugs, dus tas openmaken. en Als je heel erg verdacht bent, dan gaan die handschoentjes aan en dan doen ze deze. Zeg maar even openmaken zo bij de bil. En toen dacht ik, hoe gaaf is het als je dan een klein rondvormig spiegeltje in het poepertje drukt. Dat is toch fantastisch! Dat is toch waanzinnig? Zo gewoon zo serieus. Ja meneer, ik word even mee van nou, al onderzoek. handschoenen aan zo. Buik je maar even. Ik zei, ja is goed hoor. Ik ben me. En dan als ze die pillen open maar. En dan is als ik zelf zo zie Dan denk ik, hè? Zie je naar nou mezelf joh? Ik ben echt gek. Ja, hoor. Ja, je, je moet toch wel even ja. lachen. Waar kom je eigen voorstelling nog? Ja. Ik zag je eerst heel serieus kijken, maar langzamerhand aan je toch een beetje. Ja, je bent altijd wel kritisch zeker als je jezelf terugziet, want je ziet meteen wat je verkeerd doet. Oh ja, wat is, klopt er, uh... er niet hier? Nou, ik heb het idee dat ik hier uh, dat het contact met de zaal niet op alle momenten 100 is. Dat je soms dingen op de Automatische piloot. Ja. Ja. Als je aan het wakker blijft. Ik. Je was wel wakker. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Binnenkort is dus die nieuwe voorstelling. De mannelijke tegenhanger van de vagina-monologe. Vagina en dan is het de vraag, wordt het zo'n voorstelling? Penis, penis, penis. Hè? Stomme naam, vind je niet? Als ik geen betere naam kunnen, dat is niet zo heel erotisch. Hè? Penis, dat doet meer me er denken aan een auto of zo. Hè? Kun je inbeelden, je met je auto naar de garage gaat en die garagist zeggen van, ja, maar dan? Die banden moeten vervangen worden. Chapement is gedaan. En de, de penis is nog een klote. Ja, dat is de, de Belgische cabaretier Nigel Williams. Gaat het hierop lijken? Het zou kunnen. Uh, ja? dus doen we doen een flink aantal cabaretiers mee. Dus het zou zomaar kunnen dat, uh, dat dit een onderdeel is van de hele Tour. Ja. Maar we stellen ons breder uh, op dan, uh, dan dat. Het zijn niet alleen maar grappen. Nee, want het zijn ook niet alleen maar cabaretiers. En de mensen die geen cabaretier zijn... die hoeven ook niet uh, bang te zijn dat dat wel van ze verwacht wordt... Ik denk dat het dat voor iedereen werkt dat je praat vanuit wat je expertise is en waar, waar je veel van af weet. Ja. En eigenlijk zijn er op, op allerlei vlakken wel lulverhalen te bedenken. Ja, maar wat is dan een lulverhaal? Het gaat dus niet alleen maar over het mannelijke geslachtsdeel. Dat, nee. dat is duidelijk, maar wat, wat dan wel? Nou, Eigenlijk zou alles wat vanuit mannelijke energie komt een lulverhaal kunnen zijn. Dus als jij een mooie verhandeling hebt over de relatie tot je moeder of dat je met uh, je vriendjes rond je veertiende achter bepaalde dingen kwam of uh, toen je vader werd, dat zou allemaal uh, lulverhalen kunnen zijn. Het gaat zijn. dus eigenlijk om man. Mannelijke, mannelijke ervaringen in ja. het leven. Daar ja. komt dan neer. En jij zei, dat zei ik ook in het begin... Dat, dat vrouwen er beter van afkomen in theater dan mannen. Is er meer aandacht voor de vrouwenverhalen? Nou, als je naar het aanbod kijkt, denk ik wel. Vrouwen is ook de grootste groep bezoekers in theater. Uh, we hebben natuurlijk de vagina-monoloog gehad. Toen kregen we allerlei spin-offs overgangsmonologen, gesluide monologen, hormonologen. Dat dus je denkt, ja, is het nou ook een keertje klaar? <laughs> is Hallo? Nou klaar? Wij zijn ook nog. En, zijn... Uh, en toen is het idee voor de lulverhalen geboren. Ja, ja. Nou, dit nou doen heel veel mannen mee, hè? Bekende mannen zoals Advisser, Martin Graus, Lange Frans. Um, moet jij die nog coachen, of kunnen die, hebben die vanzelf al een verhaal waarvan je... Nou, de drie die je net noemde, hebben relatief veel podiumervaring. Ja. Maar er zitten een aantal mannen bij die dat niet hebben. En er zijn ook wel wat bekende mannen die niet gewend zijn... om op een podium te staan of het verhaal theatraal te maken. Dat is ook nog wel een verschil. We hebben afgelopen dinsdag in Toemler een try-out gehad. En wat je dan zag is dat Rick Moorman, is een van de mannen die meedoet... Die is in Nederland denk ik wel een van de autoriteiten op het gebied van kleding. Hij kleedt van, van Velsen tot de Prinsen, is de man achter de lijn van Hubert dan jarenlang directeur geweest bij Van Geels. Die weet wel iets over kleding. Ja. Maar op het moment dat hij dit verhaal theatraal moet gaan maken... moet je toch een beetje wegblijven van de presentatiestijl die hij gewend is. En daar coachen we hem wel bij. Dan moet je maar, hem wel wat leren, ja. Maar het kan dus ook overal over gaan. Je, je weet ook als bezoeker van tevoren niet waar het over gaat. Je weet van tevoren welke mannen er zijn... want dat maken we drie weken van tevoren samen met het theater bekend. Maar dan moet je een kaartje maar, al gekocht hebben misschien. Ja, kan. Hoeft niet, kan Hoeft niet nog als naam bekend zijn. Ja. Ja. Maar er zit ook een groot deel van jou in, neem ik aan. Jij draagt die voorstelling, neem ik aan, toch? Ja, ik ben mee als presentator en ik ja. doe ook het eerste is, Het Eerste lulvrouw, koningin joh. Ja, ik vroeg me af of het ook een leuk verhaal is om te beluisteren voor vrouwen. Of ja. ze richt je je ook op vrouwen met, met deze voorstelling? Ja, daar staat een hele mooie stempel op de flyer, ook voor, ook voor vrouwen. Ik denk dat het voor vrouwen heel slim is om te komen kijken, omdat dat mysterie van mannen deels ontrafeld gaat worden. Want ja, we gaan dingen van onszelf laten zien en laten horen die je niet gewend bent. Daar komt bij. in mijn optiek zijn wij mannen, wij zijn de nieuwe vrouwen. Daar waar jullie in de afgelopen periode... Vertel. Nou, ik zag het je ja. Daar waar jullie in de afgelopen periode heel erg uh, uitgedaagd zijn... om te verzelfstandigen en uh, sterker te worden en, en meer op jezelf te zijn... zijn wij uitgedaagd om zachter te worden en mee te gaan... in de emotionele roetjebaan. En vanuit die hoek zullen er wel wat verhalen ook komen. Dus, uh, wij zijn nog verrast worden, meneer Van Zool? Ja, ik, ik, ik vroeg me af of, uh, omdat die uh, samenstelling zo steeds wisselt... Dat je, of je ook veel op improvisatie doet. Of is het wel een soort vast format uh, van tevoren? Nou, het is in die zin vast voor me dat je gewoon weet hoe de avonden worden ingedeeld. Maar er zullen ongetwijfeld op de avonden zelf dingen gebeuren die we niet voorzien. En waar ik stiekem een beetje op hoop ook... is dat een aantal mannen die elkaar niet kent... maar door deze voorstelling met elkaar in contact komt... uiteindelijk besluiten om samen dingetjes te gaan doen. Het zijn nu vooral uh, solisten die optreden. Dus één groepje. goede zonder grenzen. Maar ik denk... en je, zel, je ziet het ook gebeuren in Toener bij de tryout, maar gisteren ook bij de perspresentatie... dat sommige kerels met elkaar in gesprek raken... en dat ze dan achter bepaalde passies komen dat ze die delen of zo. En ik denk dat het best zo zou kunnen zijn dat nadat de tour al een tijdje loopt... dat we samenwerkingen gaan zien. Ja. Dus het wordt heel spannend. Ja. We gaan dus een heel ander beeld van de man zien. Ik wou nog even een paar vooroordelen over mannen uit de weg ruimen. We hebben even ook op Twitter gevraagd wat dan vrouwelijke vooroordelen er zijn over mannen. Mannen praten niet over hun gevoelens. Ja, dat is denk ik echt niet waar. We doen het alleen niet zo makkelijk en we doen het niet heel lang. En we herhalen niet graag. Dat is wat vrouwen vragen doen. Hè. Die gaan dan, daar heb je net gezegd, dan gaan ze nog 36.000 keer vragen. En daar, daar houden wij niet van. Als oh ja, heb hebben, je daar een voorbeeld van? Als we het gezegd hebben, hebben we het gezegd. Nou, wat is er? En als we dan zeggen niks... Dan, dan, is het dus dan geloven niks. ze het niet, hè? Nee, dan geloven ze het oh, niet. Oh, kijk, er ontstaat hier ook iets moois. <laughs> en als je dan. Nee, maar je, je weet wat ik bedoel. Jullie zijn vooral van de doorvraagclub, hè, de vrouwen. Mm -hmm. Die kunnen oeverloos doorhameren. En daar zijn wij jongens uh, snel klaar mee. Okay, maar het is wel op het, op het toneel gaan we wel iets over gevoelens horen? Ja, zeker. Ik heb al een aantal verhalen gehoord van, uh, van de mannen. Omdat het belangrijk is dat ik weet wat ze gaan doen... zodat ik zorg dat de, de programmering heel dyna dynamisch mm -hmm. is. Mm -hmm. En er zitten, hele, er zitten soms ook gewoon echt heftige verhalen in... waarvan je denkt, oké, okay, wauw, dat niet... zag ik niet aankomen. Het is dus niet allemaal voor uh, de dijklets en de lach. Nee. Een ander voordeel. Mannen zijn altijd bezig met seks. Ja, maar vrouwen ook. Ja? Ja, jij ook nu. Oh ja? heb ik gisteren geleerd. Nu zelfs, ja, op dit moment. Heb ik gisteren ik, nou, ik, van... ik dacht er nu net even niet aan, moet ik Heb ik gisteren geleerd van Martin Gauss? Nee, ik denk dat, ik denk dat iedereen uh, wel heel veel bezig is met seks. Maar mannen, die hebben iets oers dat ze het ook meteen moeten roepen. Terwijl vrouwen, die gaan dan met dichtgeknepen oogjes in hun hoofd allerlei dingen lopen bedenken. Terwijl wij met elkaar meteen op de schouder slaan en roepen. Oi, oi, oi. Ik denk dat dat wel een verschil ja, okay. is. Dus de manier van Uiten is anders. Ja. En een laatste. Mannen willen altijd winnen. Het zijn haantjes. Weet ik ook niet of dat waar is. Ik denk dat het heel lang zo is geweest... dat er van mannen ook wel verwacht werd dat ze winnen. Kost, de winner. Mm -hmm. en, uh, en, en de laatste tijd mogen dames ook winnen. Dus uh, ik denk dat die laatste wel achterhaald is. Koordiniar mm. ja. Jong, heb jij er nog één? Aan voordelen de enige andere nou, vrouw in deze studio. Ja, met jou. Ja. Um, nou, ik vraag me wel eens af met al die feminisering, zeg ik het goed, uh, ja. uh, in de maatschappij op dit moment, uh, wat dat met een man doet. Ik hoop dat daar in jouw voorstelling ook uh, wellicht op ingegaan wordt. Ik word er heel onzeker van. Oh, kijk, ik hoor het. Ja, uh, je onzeker? Nee. Ik ook niet, hoor. Nee. Nee? Ik, heb, ik heb meer schoenen dan mijn vriendin. Ben ik dan een wijf? Nou, Boorlijk. een beetje. Ja. Ja? Evert van Zwol, Je komt uit een echte mannenwereld, hè? die pilotenwereld. Ja, maar daar is ook heel veel verandering in, zie je. Ik, ik stond laatst helaas, moet ik zeggen, op een, op een herdenkingsbijeenkomst... Van een, van een jongen die in een, in een ongeluk was omgekomen met zo'n zo vliesschool. En daar staan dan ook zijn schoolgenoten... Die die opleiding doen. Nou, ik denk dat daar gewoon 20% meiden bij, bij zitten ja, tegenwoordig. Dus, dus en dat is fors meer dan vroeger. Is dus ook niet meer. En praten piloot ook alleen maar over seks? Of valt dat ook wel? Nou, ook? dat gebeurt ook wel. Maar we hebben ook nog wel andere onderwerpen. Dat ah, zijn hoor. net met ja. ja. ja. nou, nee. zet een paar kerels bij elkaar in de cockpit en, en dat zijn wel de onderwerpen die langskomen. Kijk, kijk, kijk, Howard, het is toch waar? Ik moet nog een piloot hebben in mijn ja. pooltje. We gaan straks kijk, even praten. Maar die even, van uh, misschien een slapen. Meneer Hofma, <laughs> ja. hoe is het met de mannen en de vrouwen in de zorg? Ik denk dat dat het precies hetzelfde is, dat er geen grote verschillen zijn. Er werken overigens meer vrouwen in de zorg als mannen. Dus, uh... Maar zou u naar zo'n voorstelling toe gaan, meneer Hoogma? Ja. Nou, ik vroeg me ook af of er interactie met het publiek was. Ja, zeker. En, en dan is het, wordt het natuurlijk leuk. Ja, maar dat hangt ook een beetje af van de mannen die die avond meegaan. Er zijn een aantal die uh, daar absoluut mee bezig zijn. Die willen ook uh, bijvoorbeeld liedjes gaan zingen met het publiek... of uh, mensen echt interviewen. En er zijn er een aantal die meer van de school zijn van... nou, het zalig mag uit en, en ik doe mijn verhaal. Maar dat is het interessante. Je, je zal op elke avond... Uh, andere, andere dynamiek treffen. En daarom zeggen we ook: we hebben niet één première, we hebben 90 première's. Want we gaan het 90 keer spelen. Oh, dat is elke avond dat anders. Dat is heel veel. Maar, dus... ik, maar ik kan me voorstellen dat die vrouwen in de zorg onderling ook meer over seks praten dan wij in eerste instantie van ze ja? verwachten. Ja. Jij, verwacht, jij denkt van alles van vrouwen. Ja, hè? maar dat is toch zo? Want <laughs> ze zijn daar natuurlijk ook bezig met dingen. Ze moeten allerlei kerels wassen en dat soort dingen. Nou, reken ja. maar dat ze daar grap over gaan maken. Hoor. Ja. Nou, wij moeten wel eens vragen aan de vrouwen aan tafel: wat praten zij over als ze met elkaar alleen zijn? Nee, nou, je wil het niet weten. Ja. Ik vraag het aan hun, niet aan jou. Nou, wij vallen nu even stil. Ja. We praten over de laatste boeken die we hebben gelezen, toch? Precies, en de films die we gezien ja, hebben. De opera ja. waar we geweest zijn. Nee, de opera jullie waar we geweest Jullie lezen allemaal 50 dieren te Nee, die, die heb, nee, ja. nee, ja. heb ik over geslagen. Ik ook. Oh. Oké. Okay. Ja, er wordt gouden muziek in ja. Ik. We zijn ons zo hier. En kaart en aftiqua. Il sentimento va. Già libero da sé Tu quanto amore dai In cambio niente vuoi Nell'attimo in cui sei Povertà e fedeltà Davanti agli occhi miei Ma tu chi sei Che non vuoi Il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi Ma tu chi sei Maar zat die Un Angelo d'Estesso al Sole. Cornelie de Jong, je bent fotograaf en mocht als eerste fotograaf ooit achter de schermen kijken bij het Openbaar Ministerie. Was het moeilijk om ze zover te krijgen? Uh, in de aanloop wel, maar toen ik er eenmaal binnen was, was het ontzettend snel geregeld. Ja, maar hoe ja. kwam je binnen? Uh, ik, heb, ik ben documentairfotograaf en ik volg uh, graag achter de schermen... Uh, bepaalde zaken die andere mensen niet te zien krijgen. En zo uh, hield ik een keer een verhaal over een eerder project uh, bij het Korps Mariniers... waar ik een jaar lang een lichting mariniers uh, heb gevolgd in een uh, basisopleiding. Ik hield op een podium een verhaal en bij het weggaan mompelde een vrouw dat zouden ze bij het OM ook eens moeten doen. Hmm. Dat is zo'n zinnetje wat dan in je hoofd blijft hangen... en waar je op dat moment zelf heel weinig mee doet. Maar als het blijft hangen, dan betekent dat je actie moet ondernemen. En ik heb die vrouw teruggevonden, gezegd van, wat bedoelde je daarmee? Nou, wat ik zei. Hmm. <lacht> en zo was het. Ja, ja. En dat is nu klaar. Ja. Wordt vervolgd achter de schermen bij het Openbaar Ministerie. Dat is een fotoboek over het werk van justitie. Wij maakten een geluidsfoto. Ik zou mevrouw de officier van justitie de gelegenheid willen geven om de zaak voor te dragen. Het Openbaar Ministerie is fel van leer getrokken tegen de elf verdachten in de omvangrijke vastgoedfraude. Volgens het OM is de cartoon beledigend voor joden en is de tekening dus discriminerend. We gaan naar Lex Grundenkamp bij het plaats van justitie in Den Haag. Ja Lex, weer een grote fout van het Openbaar Ministerie. Nou niet alleen van het Openbaar Ministerie, het begint met een politieonderzoek hè, als er dan iemand vermoord is. Terwijl men uitging van een verklaring die was afgegeven onder andere door Ina Post een bekentenis. Er allerlei omstandigheden waren die aankonden geven dat die bekentenis niet klopte. Ja, zo uh, is het voor ons. Het Openbaar Ministerie, ons beeld van het Openbaar Ministerie... is jouw beeld erg veranderd door wat je gedaan hebt? Ja, mijn beeld was denk ik uh, wat we net hier hoorden. Ja. Uh, we zijn natuurlijk allemaal de laatste jaren om de oren geslagen... in allerlei nieuwsuitzendingen over zaken die, waar het niet goed is gegaan. Je hoort eigenlijk nooit waar het wel goed is gegaan. Dat is natuurlijk het gros van, van de zaken. En dat is ook uh, het beeld waarmee je op een gegeven moment naar binnen gaat... bij een organisatie. Wat, wat speelt er nou echt? En uh, wat kan, is er dan fout gegaan eventueel in die zaken? En hoe heeft de organisatie daar ook van geleerd? Maar dat zijn allemaal cognitieve vragen. Daar heb je nog ja. geen foto. Nee. Nou, dat was voor mij ook in het begin de uitdaging van... hoe kan ik in een omgeving waar het eigenlijk om taal gaat... en om juridische dingen, hoe kan ik dat interessant in beeld brengen? En hoe kan ik dat verhaal uh, ook laten zien... Ja, en op een gegeven moment pak je dan je camera en begin je te fotograferen. Uh, heb je interactie met de mensen. En ontdek je dat de wereld er toch ook anders uitziet door de ogen van, uh, van de officier. Oh ja. Wat is het meest indrukwekkende wat je hebt gefotografeerd? Mm, nou, er zijn meerdere dingen geweest die echt zijn blijven hangen. Um, een, een aantal foto's. Uh, je, bijvoorbeeld, er is één foto waar je een bed ziet. Met, uh, nou ja, wat er dan ook op ligt. Um, daarnaast staat een officier van justitie met, uh, met blauwe handschoentjes aan... met een bepaald verbijsterde blik in zijn ogen. En je kan van zijn gezicht aflezen, en van zijn, zijn, zijn lichaamshouding... Uh, ja, dat hij werkelijk niet weet wat hij hier nu van moet vinden. Hij heeft een keurig pak aan en een stropdas. Ja, ja. Er staan ook wat foto's op de site, volgens mij deze ook. Ja, deze staat ook op de site. Dat is één zo'n foto... Want we zien op het, uh, op het bed zien we zwarte vlekken, denk ik, hè? Mm -hmm. Ja, ja. Ziet er heel smerig uit. Ja, wat oh, was het? Over de toedracht uh, kan ik verder niet zo heel veel vertellen. Je lijkt het maar wel was... wat is dit? <laughs> nee, er is hier een uh, poging tot moord gedaan. Oké, okay, en loopt dat nog? Is het nog onder de rechter of zo? Uh, nee, de dader is veroordeeld. Kijk, maar is het gelukt die poging tot moord? Nee, want het is bij een poging gebleven. Bij een poging gebleven. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe ging dat dan praktisch? Werd jij dan gebeld van we gaan vandaag uh, op stap daar en daar naartoe, kom gauw deze kant op? Uh, in, in sommige gevallen, als het een moord is, dat wordt over het algemeen niet gemeld bij het uh, OM. Nee, maar als van, ze kom, gaan kijken, verlags. misschien wel. Maar, uh, maar het is zo dat, een aantal, dat er een heleboel zaken zijn. Fraudezaken bijvoorbeeld, of invallen die gedaan worden. Of mensen die aangehouden worden omdat ze verdacht worden van een gelapende overval. Dat, dan, dan wordt onderzoek van tevoren gedaan. Dat weet je dus soms weken van tevoren, nou ja. en soms een dag van tevoren. En bij een moordonderzoek, ja, dat is gewoon dan word je gebeld. Er is nu iets gebeurd. Kom. Ik vond er ook zo'n contrast in die foto's zitten tussen. De rechtszaal, waarin iedereen er heel netjes uitziet... en een soort, ja, een soort theaterstuk wordt opgevoerd eigenlijk. En die foto's van de werkelijkheid, die vaak heel rauw zijn... en ja. heel, heel, heel confronterend... Het zijn eigenlijk twee, twee werelden ja. die toch bij elkaar horen. Nou moet je nagaan, dat is wat politie en justitie dus bijna elke dag uh, op, op die niveaus moeten schakelen. En vooral een officier van justitie uh, is het ene moment met een burgemeester uh, in gesprek. Zo hoorden we net het flitspalen uh, verhaal, de veroordeling daarvan uh, uh, op het nieuws. Op uh, het ene moment zit dan de officier van justitie te praten... met, uh, met de burgemeester en, en de korpschef van de betreffende gemeente. En het volgende moment staat hij uh, onderzoek te leiden naar een moordzaak. En, en weer een ander moment heeft hij die dienst op de weekdienst... zoals dat heet, waar de nieuwe zaken worden aangebracht. Ja. Dus het is continu schakelen op allerlei uh, abstractieniveaus. Howard, wil je vertellen wat je hier ziet op deze foto? Ik moet even kijken, want ik oh. heb mijn bril niet voor niks. Oh, sorry. <laughs> ja, even over tafel. Eens even kijken... Ik zie een uh, meneer in een pak in een container duiken. Wat, wat is dat, Cornelie? Dit Colombo, is... denk ik. Colombo, <laughs> ja. Je ja. had een nou, regenjas aan. Ja. Ja, het, zijn de, het, het is de officier van justitie die um, uh, leiding heeft gegeven... of leiding geeft op dat moment in feite aan uh, het zoeken... Uh, op uh, een heleboel plaatsen tegelijk. En in dit geval uh, is hij maar een handje gaan helpen. Want het zoeken uh, door al die vuilniszakken in die vuilcontainer... duurt zo ontzettend lang. Hij is gewoon gaan helpen. Hij is gaan helpen. Dat is wat we hier zien. Ja. Ja. Er is één moment geweest dat je geen foto wilde maken. Maken. Ja. Wil je dat vertellen? Ja, um, dat was zo'n moment dat ik uh, opgebeld werd s'avonds door een van de officieren met wie ik uh, meeliep. Hij zei, uh, als je wil, misschien heb je het op de radio gehoord, uh, er is een uh, meisje omgebracht en uh, ik begin nu met het onderzoek, dus kom uh, naar Den Haag toe. En dat heb ik gedaan. En dan kom je daar aan en dan zie je rode linten... en een heleboel politie en camera's. En mag je als enige dus doorlopen, wat op zichzelf natuurlijk al heel raar is. En, um, en dan zie je vervolgens een zwarte tent en mensen in witte pakken. En camera's uh, en, en, en gipssetjes waarmee voetafdrukken worden, worden vastgenomen. Nou, kortom, er was daar een meisje dus omgebracht. En... Um, op een gegeven moment stond ik met een politieagent naast me. Hij zei, ze gaan het meisje nu verplaatsen. En uh, misschien is het beter dat je... Ja, nou ja, Kijk even wat je doet, maar misschien is het beter als je niet fotografeert. Nou, ik had op dat moment ook totaal niet de aanvechting om te weten wat, wat er daar te zien was. Dus daar heb ik mijn camera laten zakken. Ja, aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant denk ik, waarom doe je dat project dan? Ja, kijk, wat... Is het soms te gruwelijk om te laten zien ja, wat het OM doet? Ja, Schrijf, ja je hebt, je hebt met, met privacy te maken. En, en wat, uh, wat, wat beantwoord je voor vraag? Uh, wat ik probeer met mijn foto's is, is vragen oproepen en ze niet beantwoorden. En wat heb je aan de wetenschap, wat voor kleur haar dat meisje had, om er wat te noemen? En um, ik vond dat geen toegevoegde waarde hebben. En ik vond het op een gegeven moment ook van, is dit wat ik wil laten zien? Dat is meer sensatiegericht mm, en okay. niet integer meer. Nee. Het meisje is geen publiek figuur. Nee. Was het zwaar voor je? Um, dat, dat is relatief, want um, ik ga naar huis... En ik, uh, ik laat mijn foto's in mijn computer... en zie dan overigens pas wat ik echt heb gefotografeerd. En dan komt er wel de emotie pas bij. Uh, maar het is relatief omdat je die officieren en, en de mensen van politie ziet... en van het technische onderzoek, uh, die dit elke dag zien. Ja. En dan, ja, dan denk ik, God, wie ben ik om daar dan verder vreselijk druk over te maken. Ja. Ben je trots op het eindproduct? Ja. Het OMO? Ja. Want die moeten zich er ook in kunnen vinden natuurlijk. Nou, dat, nee, ja, dat, dat vragen mensen wel. Maar ik ben niet door ze ingehuurd. Ik, het is een eigen project geweest. Ik ben als onafhankelijk uh, journalist uh, naar binnen gegaan. En uh, het, het is natuurlijk maar de vraag of ze met het eindresultaat dan blij zijn. Nou, Ze waren er zo blij mee dat ze ook een deel van de oplage hebben gekocht. Kijk, wordt vervolgd achter de schermen van het Openbaar Ministerie. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. En binnen is gekomen filosoof Evertjan Ouweneel. Die een appeltje gaat schillen. Zometeen na drieën. Evert-Jan, waar ga jij het over hebben? We blijven in de buurt van het vorige onderwerp. Want ik ga het in gesprek met Dirk Vergunst. Rechter en voorzitter van het Landelijk Persrechtersoverleg. En het gaat over een nieuw bericht van de Raad voor de Rechtspraak. Namelijk dat vanaf maart de stem van verdachten in de rechtszaal wordt uitgezonden via, kan worden uitgezonden via radio, tv en internet. En dat kan natuurlijk de aard van zo'n zitting toch behoorlijk gaan beïnvloeden. Okay, dus het gewoon zo hebben. Ja, dat doen we zo meteen na het nieuws van drie uur. Dan zijn we weer bij u terug.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 Vanavond flitsen van de Europa League. Die door, daar gaat hij, nee, ja, tof. Vanaf 7 uur, Hannover Trenten. Opgepast voor PSV. Oeh, dat was een lekkere zeggen die zit erin! En vanaf 9 uur, PSV, njetrok Petrovsk. Met de slotfase 1 langs de lijn vanaf 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf.